Moord in de Spuistraat. Een hoorspel naar het gelijknamige boek van Martin Treffer... voor de microfoon bewerkt door Jan Appon. De regie heeft Leon Polvo. Komt u maar mee, heren. Het is in de kluis gebeurd. Hoofdkens hier mij is neergeschoten... en er is een heleboel geld gestolen. U is van de politie, neem ik aan. Ja, ik ben commissaris Oud. Dit zijn de die bij Venise doen. Momentjes. Ik ben de directeur van de NV Jacobs. Mijn naam is Jansen, dubbel S. Ah. Mag ik beginnen met alle nieuwsgierigen te verzoeken de kelder te verlaten? Ja, dat u, uh... u heeft geen bezwaar dat ik hier blijf. Nee. U en de man naast het slachtoffer kunnen blijven. Is de ziekenauto geweest, gespit? Ja, daar is voor gezorgd. Ja, en uh, dan heb ik nog een mededeling. Ik heb de dader zien vluchten. Wat zegt u? Ja, ik heb mijn kamer op de eerste etage aan de kant van het Singel. ik stond toevallig even voor het raam... toen ik een man met een soort over de overdrijver van het Singel zag rennen... en in een donkerblauwe auto springen. Als een idioot rennen die weg. Ik heb het al doorgegeven aan het hoofdbureau van politie. Dat is prachtig, meneer Janssen. U weet zeker nog niet of ze de vent al te pakken hebben. Nee. Nee, ik kan u wel zeggen dat er zojuist twee mannen in een bestelauto zijn aangehouden... die vermoedelijk bij de zaak betrokken zijn. In een, in een bestelauto, zegt ja, u? Ja, ja. Volgens een van uw personeelsleden hebben die knapen direct na het plegen van de overval... de benen genomen in een bestelauto die op het zingel moet hebben gestaan. Heeft u die bestelauto niet gezien? Nee. Toen ik voor het raam stond, toen zag ik die kerel naar die donkere auto rennen. Die stond langs de waterkant. En ik zag hem meteen wegrijden. Ja, ik zat nog maar net maar aan mijn bureau toen we van beneden belden... en vertelden wat er gebeurd was. Er is de geneeskundige dienst, commissaris. Ja, laten we maar gauw in gang gaan. Ja. Misschien is er nog iets te redden. Denkt u... Nou, het ziet er lelijk uit. Nou ja, ik ben natuurlijk geen dokter. We zullen ja. moeten afwachten. Ja. ja Misschien hebt u hier een kamer waar ik een paar mensen kan verheuren, meneer Jansen. Ja. U kunt de kamer van de boekhouder krijgen die is door een blik ziek. Gaat u maar mee. Ja. Ga jullie ook maar mee. Dik, Karel ik ja, ja, Wat ik mij afvraag, meneer Jansen, is. hoe het mogelijk was om ongezien bij de kluis te komen. Ja, dat is het hem juist. Dat is absoluut uitgesloten. Hoezo? Ja, van de twee toegangen loopt er één door het gemeenschappelijk kantoor. En ongezien daar doorheen gaan, dat, dat is onmogelijk. De andere toegangsdeur is in de portiersloge. En dan moet je dus langs de portier. Portier? Maar er is helemaal geen portier. He? Is er geen. Nee, nou, u zegt ze. Hij is er niet. Maar, maar die man, hij zal toch niet in het complot zitten? Hij werkt wel veertig jaar hier op de bank. Ziet u iets ongewoons, hier in de loge? Nee. Nee, nee, zo, zo te zien niet. De sleutels van de kluis zijn weg. Dat, dat... Ja, maar die man is zo eerlijk als goud. Lieve God, wat gebeurt hier allemaal? Ja, kalm nog maar, meneer. Laten we nog maar even in de hal zitten. Die zal wel een beetje veel opeens, hè? Hier ligt een eilomkous op de tafel. Ja, die zal al niet van de portier zijn. Die heeft als masker moeten dienen. Hij is nog nat van het zweet. Doe hem maar in een plastic zak. Ja. Misschien kan hij nog dienen voor sorteerproeven met de speurhond. Nou, eens even verder kijken. Wat voor een deur? Mm -hmm. Een kast. Niks bijzonders zo te zien. Mm -hmm. Even hey, wat is dat? Een paar schoenen. Daar mm -hmm. zit een hele man en past ook. Nee, ja. hey, help eens even, Dick. Ja. Uh. Dat is de portier, commissaris. Ja, laat Karel de geneeskundige dienst even waarschuwen. Karel, Wat? waarschuw jij die lui van, uh, van de GGD even. Dat we hebben de portier gevonden. Hij is bewusteloos. Hè? Eh? Nou, op zijn hoofd geslagen, denk ik. Lijkt me dat het nog om meevalt. Hij oh, heeft een lelijke tik gehad. Maar meer dan een flinke buik is het toch niet geworden? Nou, als jij hier nou even op die GGD wacht... mag ik met Karel samen eens dus met die directeur praten. Goed, zo. Janssen, zou u me nou eens willen vertellen hoe het beveiligingssysteem van de kluis werkt? Ja, nou, ik heb op mijn kamer een code. Als ik die inschakel, dan is het onmogelijk de kluis te openen. Die code is dus als regel ingeschakeld. Als de hoofdkassier in de kluis moet zijn, dan belt hij mij op. Ik maak de kluis vrij, maar dan nog kan hij alleen samen met de partier in de kluis doen. Oh, dus ook vanmiddag had de hoofdkassier u gebeld? Ja, ja. Ik had erop dus de, de kluis vrijgemaakt. Dat gebeurt iedere middag om kwart voor vijf. Dan brengt de hoofdkassier contant geld op. Oh, samen met de portier? Ja. Hij telefoneert dan vanuit de kelder de portier. En die komt met zijn sleutel naar beneden. En samen openen en sluiten ze ook weer de kluis. Ja, ja, ja, ja. Dus als ik het nou goed zie, dan is vandaag dus de misdadiger in plaats van de portier naar beneden gegaan. Nadat hij hem eerst neergeslagen had en in de kast opgesloten. Dat, dat moet dan wel, ja. ja dan moet die schurk wel bliksems goed op de hoogte zijn geweest... van de gewoonte hier op de bank. Hebt u er misschien enig idee van wie de tipgever geweest kan zijn? Nee. Heeft u misschien iemand in dienst of, of dienst gehad die u niet vertrouwt? Nee, nee, nee, ik zou niet weten. Hoewel, ja, als er iemand zou zijn die een jaar geleden... een kleine fraude had gepleegd, zou u zo iemand zien als een... Mogelijke tipgever. Zou kunnen. Ja. De man waarop ik doel. heeft een jaar geleden. 500 gulden verduisterd. Toen bleek dat de man. door huiselijke omstandigheden. en financiële moeilijkheden was geraakt. een zieke vrouw en zo. En, en bij een toevallige controle. kwam dit aan het licht. Ik heb er toen geen werk van gemaakt. ...om omdat de man. verder. zeer gunstig bij ons bekend stond. Ook een uitstekende kracht was, maar. Dus ja, ik vind dat men iemand de kans moet geven om zich te rehabiliteren. Ja, en heeft u later dat geld weer uh, terugbetaald? Nee, dan zou hij nog verder in de knoei geraakt zijn. Nee, om de zaak volledig in de doofpot te stoppen heb ik die uh, 500 gulden toen maar uit eigen middelen aangezuiverd. Juist. En heeft u later nog iets nadeligs van hem gemerkt? Nee, integendeel. Hij heeft de les voor zijn leven gehad. Dat is een voorbeeldige kracht. Wie is het eigenlijk? Het is de man in wiens kamer we nu zitten. Oh, de boekhouder? Ja. Hij is op het ogenblik ziek, zoals ik u al zei. Hoe heet hij? De Lange. hij woont op de centuurbaan. Maar ik denk toch niet... Heeft hij uh... kinderen? Ja, hij heeft één zoon van, in, van een jaar of 25. De man die u over het Singel zag vluchten. Leek hij op die zoon? Dat weet ik niet, want ik heb die zoon nog nooit ontmoet. U denkt toch niet... Oh, toch? Och, dat weet ik niet... Zolang we de dader niet hebben, is iedereen verdacht. En ja, dan voorlopig onze laatste vraag. Kunt u bij benadering zeggen hoeveel geld er ontvreemd is? Nee, dat kan ik u nog niet zeggen. Er zat zo'n slordige vijfhonderdduizend gulden in de kluis. Ik wilde vannacht de boeken controleren. Dan kan ik u morgen precies zeggen hoeveel er ontvreemd is. Ja? Oh, ben jij dat ik... Is de portier naar het ziekenhuis gewacht? Ja, oude commissaris. Ik denk dat het met hem wel los zal lopen. Hij begon op bij te komen toen ze dus hem kwamen halen. Beter dan met de kassier. Hoezo? Hebt u bericht? Ja, ik heb meteen het WG opgebeld om te vragen hoe het met hem was. En? Nou, hij was al dood voor hij in het ziekenhuis kwam. Huh? Meer dood. Hoe moet ik dat aan zijn vrouw vertellen? Dat, dat is. Neemt u me niet kwalijk, wilt u me even excuseren? Ik moet even naar mijn kamer. Ja, ik was er al bang voor. Hij was in de hartstreek geraakt. Tja, heeft die portier meer geluk gehad? Overigens een knaap die voor niet veel Dit Het is nogal niks. Een man zomaar paddoes neer te schieten. Ja, dat kan nog wel eens een gevaarlijke weetje worden. Zo, zo. Ik zit hier maar lekker in fijne naar voor thuis, terwijl ik op mijn maakier de vloer afzoeken niet wilde. Goedemiddag, Legaard. Vertel me nou maar eens of je wat wijzer geworden bent. Ik heb in de hoek van de kelder een knoop gevonden. Geen vingerafdrukken en er zaten stukjes garen aan. Ik neem aan dat de knoop er afgerukt is. Ik heb aan het personeel gevraagd of die knoop misschien van een van hen was, maar ze zeiden me dat alleen de portier en de hoofdkassier in de kluis kwamen. Dat klopt, Legaard. De portier lag achterin in zijn loge en de kassier in de kelder. Ja, maar die miste geen knoop van zijn jas. Dat weet ik zeker. Ja, dan mogen we dus aannemen dat de knoop van de dader is. Dan heb ik een lege patroonhuls gevonden. Er is dus geschoten met een pistool. Maar vol na het schieten geen huls uit. Volgens de inslag van de slagpin is het een mauserpistool geweest. De vingerafdrukken die ik gevonden heb zijn van de hoofdkassier. Ik heb ze vergeleken met de vingerafdruk op zijn bureau... Verder heb ik op de deur naar de gang vegen aangetroffen van handschoenen. De dader heeft dus met handschoenen aangewerkt. Want niemand zal het wel in zijn hoofd halen om in die verwarmde kelder handschoenen te dragen. Oh ja, het kaliber van het wapen is 9 mm. Groot genoeg om een olifant mee dood te schieten, mag je wel zeggen. Tje, was het toch geen olifant? Maar hij is wel dood, horen we net. Dat ziet er niet zo mooi uit. Die stal met geweldpleging, dat kan hem 15 jaar kosten... Als jullie hem hebben, tenminste. Ja, ja, En zover zijn we nog niet. Eén ding staat voor mij als een paal boven water. De dader moet zijn getipt. Dat kan niet anders. Ja, maar doe wie? Ja, met oud. Ah, mooi. Laat die twee knapen even bij me brengen, hè. Goed, ja. Nou, we zullen ze eens aan de tand voelen. Hoewel ik niet geloof dat ze er iets mee te maken hebben. Waarom niet, jeugd omdat ze weten dat de overvaller in een oude, donkere auto is gevlucht. Ja, hij had dus zelfs de beschikking over een auto. Wat moest hij met die twee knapen in die auto doen? Het is jammer dat we het kenteken van die wagen niet kennen. Terwijl, we moeten wel weten wat dan nog. Ik denk toch niet dat hij die overvallen zijn eigen wagen heeft gepleegd? Die heeft hij natuurlijk gestolen. Ja. Ah, daar zijn de heren. Wacht maar even op de gang van Eck. Zo, Brenner. Gaan jullie maar eens zitten. Uh -huh. Vertel me nou eerst maar eens hoe jullie eten. Oh, oh mooi. Dus jullie willen dat zwijgspelletje volhouden. Je denkt misschien als we geen papieren bij ons hebben, dan komen ze er niet achter. Maar ik wil jullie wel waarschuwen dat je er belabberd voor zit. En waarvoor dan wel? Jullie worden hier vastgehouden verdacht van medeplichtigheid aan een gewapende rovenverval. Waarbij een man is doodgeschoten en een ander gewond. Wat zeggen ja, ik spreek toch geen Italiaans, is het wel? Nou, daar weten wij dan heel toevallig niks vanaf. En oh, maar... nou, waarom hadden jullie dan zo'n haast om weg te komen? Nou, meneer, smeer hem nog gauw. Dat wagentje loopt amper. Ja, maar toch hard genoeg om bijna iemand weg te rijden. Nee, nou wordt hij helemaal mooi. Die vent, die sprong vlak voor onze auto. Maar wie is die bestelauto? Van ons? Ja, hij is nog betaald ook. En waarom hebben jullie dan geen papieren bij die auto? Wat is je rijbewijs? Die, die, die, die liggen bij ons thuis. Dus jullie horen bij elkaar? We zijn broers Vertel dan maar meteen hoe je heet Want dan kom ik toch wel achter Maar ik heb alleen maar de afdeling kanttekenbewijs in de Haag op de bar Nee, hey, uh, wacht Ja Oké, okay, jullie zin We hebben geen rijbewijs en dat is de reden waarom we zo hard weggereden zijn op het Singel Goed, goed, dat je geen rijbewijs hebt is gauw genoeg gecontroleerd Maar ik begrijp nog steeds niet waarom jullie zo hard wegregen. Er was toch geen agent op het singel? Hé, he? nee, nee dat niet. Ja, vertel ons dan maar eens gauw wat dan wel de reden was. Nou, uh, zullen we doen wanneer? Ja, het, het... het moet wel, anders zijn we de sigaar voor iets waar we geen pest mee te maken hebben. Ja. Nou, dan, we hebben die gozer zien vluchten voor jullie naar stoepen. Zo, vertel daar eens wat meer van. Nou, we hebben ook het kenteken van die oude fort waar die ja, hè. Ik wil jullie het nummer wel, wel geven, maar alleen als ik in aanmerking kom voor de beloning. Ja, kijk eens. Je voelt wel dat ik geen beloning uitloof. Maar als de verzekeringsmaatschappij dat doet, dan zullen jullie daar zeker wel voor in aanmerking komen. Ja, Oké. Okay. Geef het de een manus. Ja, nou, ik heb het ook geschreven op een Waarom zijn jullie niet direct met dat nummer naar de politie gegaan? Ja, jullie waren toch ja. een beloning uit? eh, hey, hey, hey, nou, ja, uh, uh, nou ja. Dat kan, kan ik dan. jullie dan wel vertellen. Toen die bankbediende de hoek om kwam rennen en houten die vrulde. Toen hadden jullie in de gaten dat daar een grote slag geslagen was. Jullie dachten via dat nummer achter die snuiters een naam te komen... om eens een bezoekje te brengen... en dan had je hem wel een paar te lossen willen maken, hè? Is het niet zo? Hmm, ja, misschien wisten jullie het niet... maar daar had je wel eens een hele flinke daal voor kunnen krijgen. Jullie hebben geluk gehad dat de politie je voor die tijd in je kaag heeft gepakt. Maar, maar nou zijn we toch niet strafbaar? Nee. Als jullie werkelijk niets met de hele affaire te maken hebben... dan loopt alles met een sisser af. Nou, dat zit alles nor. want we hebben daar niks mee te maken. Ja. Zo is het... Vertel me nou, nou maar eens precies wat jullie daar op het Singel ja. hebben gezien. Nou, uh, we reden over het Singel met onze bestelauto die we aan het reviseren zijn voor de verkoop. Toen die begon over te slaan. U weet wel, hè, van die, uh, van die rare knallen. We stapten uit op de gracht vlak voor de steeg om de ontsteking bij te stellen. Hier, mannen, je hebt er verstand van. Nou, en toen stonden we daar maar net toen die oude donkere fort voorbij reed. Ik stond naast Manus die aan de motor aan het sleutelen was. De fort stopte eventjes voorbij de steeg op de gracht... en die gozer parkeerde de auto naast de zou. Ja, kijk, het viel me op omdat hij een zonnebril op had... terwijl er geen spatjes zon te bekennen was. Hij liet de steeg naar de Spuisstraat. Ja, ik vond het al link dat hij die motor van zijn auto liet draaien... en ik dacht nog straks, jattes in zijn wagen. Wat voor een jassie droeg hij? Hé, hey, uh, een grijs jasje. Ja. Dat klopt, maar dat zijn elementen die verdienen van hem heeft gegeven... En droeg hij iets in zijn oog? Jazeker, een uh, grote tas. Ja, ga maar verder. Nou, een uh, kwartiertje of zo later kwam hij de steeg weer uitrennen met die tas in zijn hand. En op hetzelfde moment dat hij in zijn auto sprong en wegscheurde, hoorde ik iemand in de steeg schreven: Houd de dief. Nou, we voelden dat die gozer gejat moest hebben. Maar alles heeft toen gauw zijn nummer opgeschreven op een lucifersdossier en we zijn er van gegaan. Toen op de kruising van de steeg kwamen, de sprong ineens die de keel voor onze wagen. Maar ja. Ik keek wel link uit om te stoppen, want we hadden geen rijbewijs. Ja, ja, ja. Maar ergens hadden jullie toch wel in je achterhoofd om die vet te chanteren, hè? Nee. Oh, oh, ja, ja, ja zo, nou goed. Maar, maar we hebben dat in ieder geval niet gedaan. Nou, en eh, om kort te gaan. Op de Nassaukade werden we klemgereden door de politie. Waarvoor nog onze hartelijke dank. Hm. Nou, voorlopig zal ik hier dus genoegen meenemen. Ja. Je begrijpt dat jullie nog even hier moeten blijven... tot we onderzocht hebben of het allemaal klopt wat jullie gezegd hebben. Maar als het allemaal zo is, dan kun je straks naar huis. Laat ze maar even wegbrengen, Dick. Ja. Ja, ja. ja. Neem ze maar mee, Van Dijk. Ja. Om die Ja, ik geef het. Dank je wel. Nou, dat ziet we lekker helemaal mis. Wat is er, Karel? Ik had net afdeling een kentekenbewijs aan de lijn. Maar het kenteken van die donkere foto is al viermal overgeschreven op een ander eigenaar. Wat zou dat? Als we de laatste eigenaar maar weten. Dat is het dan juist. De laatste eigenaar is... Korwijn. Andries Korwijn. Ja, die ken ik. Een uit Utrecht, het dwarsstraat. Tja, dat ziet niet zo mooi, jongens. Dat is zelf een oude kaker. Erg veel vrijwillige hulp zullen we niet van hem hebben. Maar goed... We gaan er toch maar aan pad. Hier is het. Oh. De deur staat aan de boven. Je hebt Twee jaar achter moeten we zijn. En de voornaam is bakken om je, je nek te laten breken, ontbreekt ook niet. Zo, klop maar even. Zo, zo. Dat is hoog bezoek vanavond. Hé, hey, wat zie ik. Ik heb je een lijfwacht meegebracht, commissaris. Zo gevaarlijk ben ik anders niet, hoor. Oh, jij ja, je gentjes maar voor je, Ruiz. We moeten hier spreken. Oh, kom binnen, heren. Kom binnen. <laughs> ja, ja. En? Ga zitten. Wat voor een de meneer. Jij verkoopt tweedehands auto's, is het niet, Ruiz? Ja, had u al een wagentje willen kopen, commissaris? Oh, ik heb nog een uh, lief fotootje voor u staan, hoor. <laughs> En u hoeft niet ineens te betalen, hoor. Voor u betalen in overleg met... Wat wij van jou willen weten, Dries, is het volgende. Ja. Heb jij een donkerblauwe Ford, bouwjaar 1956... kenteken SL30-22 verkocht? Oh, dat kan wel. Wat, uh, wat zou dat? Ik vraag niet of het kan. Ik vraag je of je die auto hebt verkocht, ja of nee. Ja, ik, ik kan me dat uh, allemaal slecht herinneren... Dat heb ik uit de oorlog overgehouden. Maar als u zegt dat ik hem verkocht heb, dan, uh, dan weet ik het misschien wel weer. Of uh, weet u het niet? Hè? We weten in ieder geval dat jij de voorlaatste eigenaar geweest bent. Oh. U hebt het over de voorlaatste eigenaar? Juist. Yes, dat was jij. Oh. Oh. Dan moet u dus niet bij mij wezen, want uh, ik ben de voorlaatste. Je weet dat iedere eigenaar van een auto moet kunnen bewijzen... wie ermee gereden heeft of aan wie hij hem heeft verkocht. Ja, en als ik dat nou niet meer weet... Het is niet de laatste keer dat je daar een proces voor bouw voor kreeg. Nou, dan, uh, ja, dan... Pech gehad, commissaris... Uh, bedrijfsonkosten, zullen we dat maar zeggen. Ja, ja. <laughs> maar deze keer zit de zaak toch wel een beetje anders? Hoe anders? Deze keer kon er wel zo'n vrijheidsstraf in zitten... Kijk, kijk. Waarom uh, heb u eigenlijk zo'n bijzondere belangstelling voor die auto, commissaris? Dat zal ik je zeggen, Dries. Iemand heeft met die auto een rovo gepleegd en daarbij iemand doodgeschoten. Echt, Dries, dat is niet misselijk. Nee, dat is het zeker niet. Die man laat er vooral een drie kinderen achter. Nou, dat is een foute luisterstreek van die gozer. Daar wil ik toevallig niet voordelijk in. Nee, dat dachten wij ook. Ik heb geen zin om voor die geintjes van een ander aan de pomp te blijven hangen. Wacht maar eens even, wacht maar even. Waar heb ik het? Hier, moet ik het hier de mala hebben? Wat heb ik het hier? Ja, hier heb ik het, ja, zeker. Hier staat het. S113022, Donkerblauwe Fort. Verkocht aan Egbert Gerdijk. P172349. Wat betekent dat laatste? Dat hij zich gelegitimeerd heeft met zijn uh, paspoort. Oh. Ja. Leek hij op de foto in zijn paspoort? Ja, volgens mij wel, ja. Hij had uh, zijn haar een beetje anders dan op de foto, maar hij was het wel. Ja, ja. En klopten de gegevens met zijn rijbewijs? Hij had geen rijbewijs, zei hij. En toch verkoop jij aan zo iemand een auto? Ja, dat ja, is toch zeker mijn zaak. Dat is uh, zijn eigen risico. Uh... Kan jij ons een C-element opgeven van die knap? Nou, uh, nee. Nee, ach, ik, ik, ik kom echt veel gammels in aanraken. Was hij hier? lang of klein? Nou, nee, gewoon, denk ik. Normale lengte. Het viel me wel op dat hij erg nerveus deed. En vlot de wagen kocht. Hij pingelde niet af of zo, hè. Hm. Wat betaalde hij ervoor? 800 piek. Als hij 500 gezegd werd, had, had hij hem ook gekregen. Hm. Had jij die Gerdijk al eens eerder gezien? Nee. Het was wel een jongen van de vlakte. Als een manier van doen te zien, maar, maar ik ken hem niet. Nee, ken... Maar je zou hem wel herkennen. Nou, oh, moet dat nou, commissaris? Misschien wel, ja. Nou oh ja, als het moet, dan moet het. Als je mij maar overal buiten laat. Ik wil met de jongens niet doorgaan voor een versliegeraar. Ja, ja, dat komt best voor me, ja. Maar uh, wat anders, uh, commissaris, is er veel poel gejat. Heel wat, ja. Dan moet je eens luisteren, jongens. Als die zaak rondkomt hè, en de verzekering springt er goed uit... ...dan denken jullie zeker wel eens om mij, hè? Want eh, dankzij mijn inlichtingen komen jullie er nou uit. Ja, niet of niet? Ja, ja, we zullen er zeker aan denken, Dries. Hoi. Nou, kom jongens, we gaan. Oh. Oh, Pff, oh. ik ben blij dat ik eruit ben. Jongen, jonge, wat een bende, ah. Je komt in de bestang leugd. Je hebt het adres van die uh, gerijk overgeschreven, hè, Karel? Ja, wel, commissaris. Het is in Noord, de buis Mooi, dan gaan we daar maar meteen naartoe. Ja, hier moet het zijn, commissaris. Karel, als jij nou naar de achterkant van het huis gaat, dan bellen wij voor. Maar je pistolen gereden, want het hier is nogal schietgraag, zoals wij het ervaring weten. Goed, commissaris. Mm. Zo, nou, hier maar eens bellen. Ja, is wel iemand thuis, commissaris. Ik zie licht door de gordijnen. Ja, afwacht of zo open doen. Mm, wat geloof ik. Goedenavond. We zijn we hier bij Geilijk. Dat ben ik. Ja. Wij zijn van de politie. Is uw zoon Egbert thuis? Nee. Is die is er niet. Hoe kom je voor? Mogen we even binnenkomen? Natuurlijk. Kom u maar mee. Ming? Ja. Wij zijn van de politie. Ze komen voor Egbert. Heeft Egbert weer moeilijkheden veroorzaakt? Zo is het. Maar ik kan u daar nog niets over zeggen. Ik moet eerst uw zoon spreken. Is het zo erg? Voor ik verder ga, zou ik u willen vragen de agent... aan de achterkant van het huis even binnen te laten. Aan de achterkant? Ja. De, de keuken bedoelt u? De keuken, ja. Oh ja, een groetje, ja. Meneer Gerk, weet u waar uw zoon is? Nee, meneer. Dat weten we niet. Hij komt hier sporadisch. Hij is 24 jaar al heeft zijn eigen leven. Is u zoon getrouwd of heeft u een meisje? Een meisje? Ja. Maar vraag me wat voor soort meisje. Werkt u zo? Nee, meneer. Sinds een jaar niet meer. Niks bijzonders? Nee, hier nee, ook niet. Wat doet u zo dan? Mijn zoon, meneer? Ach, laat me eerlijk zeggen, meneer. Mijn. Mijn zoon is met die vrouw samen, meneer. Die die, eh... Uh... Ja, beschermd. Ik begrijpt het wel. Het is vreselijk zoiets van je kind te moeten zeggen, meneer. Maar het is de waarheid. Heeft uw zoon een auto? Ja, meneer. Volkswagen. En heeft uw zoon ook nog een donkerblauwe Ford? Nou, niet dacht kwijt. Maar ik heb u al gezegd, we zien hem weinig. Dus het kan best wijzen. Wat was vroeger het beroep van uw zoon? Komt door, bediende, meneer. En waar werkte hij? Bij de bank aan de Spaarstraat bij de... bij de Even van Jacobs. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja. En waarom is uw zoon daar weggegaan? Hij vertelde ons dat hij in zaken wilde gaan... omdat, omdat hij dan beter vooruit kon komen. Maar wij vertrouwden het niet. Zo is het, meneer. Dat was het helemaal nieuw. Het was om die griet. Die zag natuurlijk wat in hem. Ja, want... Eh... Echt, Pet is een stevige knap, meneer, die. die niet afkerig is voor een knokpartijtje. Dat hebben die meiden natuurlijk nodig. Heeft uw zoon hier nog een kamer? Ja, meneer, hierboven. Maar er is er nooit. Karel, ga jij eens even in dat kamertje kijken. Ja, kom zo af. Gaat u maar mee, mevrouw Herderk. Ja. Ja. ja, Weet u hoe die vrouw heet waar uw zoon mee samenleeft? Nee, meneer, dat weet ik niet. En u weet ook niet waar ze woont? Nee meneer, dat heb je ons nooit verteld Het hm. moet een blond, kruipel ding wijzen Maar ja, dat heb je zich eens een keer laten ontvallen toen hij hier was Had een borreltje te veel op zijn het ruzie met haar gehad Maar meer weet ik er ook niet van Ja, dat is dan wel alles voorlopig We zullen nog even op Karel wachten en dan gaan we maar Kunnen u mij niet zeggen wat we zo gedaan hebben meneer Nee, het spijt me, in dit stadium van het onderzoek kan ik u daar nog niets van zeggen Oh, daar is Karel Niks te vinden, commissaris. De kamer is goedkomen onbewoond. Oh. Nou, daar gaan we maar. Dag, meneer Geirijk. Mijn. Dag, mevrouw. Dag, ja. ja. wel. Nou, Trieste geschiedenis, commissaris, voor die mensen. Ja, ja. Ze hadden zich de toekomst van hun zoon ook wel anders voorgesteld, denk ik. Hé, hey, er staan een paar agenten bij onze wagen. Wat is er aan de hand, jongens? U heeft ons verzocht uit te kijken naar een donkerblauwe wagen... SL3022, die is gevonden, commissaris. Oh ja? Waar? Op de oostelijke handelskade, juist naast het Lloydgebouw. U ziet het vanzelf, er is daar een opslagplaats van oud-ijzer. Daar moet hij staan. Prachtig. Waar zijn jullie vandaan? Van het bureau Mosplein. Mooi. Dan houden jullie dat pand daar in de gaten, hè? Het gaat om de zoon in uh, Egbert Gerdek. Mocht hij thuiskomen... Dan kun je maar resteren. Kom, dik voor elkaar, commissaris. We kennen hem wel. Dat kan niet weten. Ik moet je wel waarschuwen. Hij heeft iemand doodgeschoten. En het kan zijn dat hij het vuurwapen nog bij zich heeft. Nou, zullen we zullen erom denken, commissaris. Zo. En dan gaan wij naar de Oostelijke Handelschade. Ik ja, stel wat zie je staan, kommissaris. Ja, dat bij die schutting. Dat moet hem zijn. Dus hij staat hier al een poosje. Het linke partier staat open. Maak het uh, dashboardkastje open. Maar kom nergens met je vingers aan. Zeker, uh... Doe het maar met je zakmes. Hmm. Oh, de kaart. is even, mee hebben. we hebben Kijken wat er op staat. Introductie... ...moenlichtclub. Dat hmm. is een nachtclub op het Rebalspijn. ...in namen van E. Gerdijk, Buigsloterdijk. Dat is mooi, commissaris. Doe hem voorzichtig in een plastic zak, hè. Dat kan ons nog te pas komen voor de speurhond. Sam, nou eens even in de bagageruimte kijken. Kom eens hier met je lantaarn, Nick. Hey, goed thuis. Maak die uh, rits eens wat verder open. Huh? Wat? Kijk nou eens even. Waarom bon, Het zijn er niet veel, maar het is toch een grote kans dat dit een deel van de poet is. Doe ze maar voorzichtig in een plastic zak. Nou, zo oppervlakkig gezien is er niets meer in de wagen dat voor ons van belang is. Ik zal in ieder geval nog de Lagrange laten onderzoeken. Blijf jij zo lang bij de wagen dik, dan laat ik hem door een kraanwagen wegslepen. Dan kan Lagrange alle rust uitkammen. Waar niemand wat vindt, vindt Lagrange altijd nog wel wat. Wij gaan dan naar mijn kamer op de Eerlandsgracht. Jij komt met de kraanwagen mee en voegt je daar bij ons. Ja, dat doe ik, commissaris. Tot straks dan, Dick. Ik zal inspecteur Degers eens laten komen van de zedenpolitie. Misschien weet hij iets van die kruipele prostituee... waar het Gerderk mee samenwoord. Dat is een goed idee, commissaris. We weten al niet veel van haar. Weetelijk alleen dat ze blond en kreupel is. Maar uh, Degers, die kent de walletjes en zijn zak. Dus wie weet... Heb je er wat dan? Ook van die Egbert Gerderk weten we weinig Hij is wel eens met de politie in aanraking geweest Maar toen was hij nog minder En dat is door de kinderrechter behandeld Een foto hebben we ook niet van hem Ja, ja Ja, ik heb wel een idee Wacht eens eventjes Ik meen dat ik wel iets in mijn actief heb Ja Ja Ja, die moet het wel zijn Kijk eens. Hier is de foto. Ah. Volgens onze gegevens leeft ze samen met een vent die ze noemen. Dus dat komt wel eens de man en de je ja. Mag ik die foto eens zien? Als je wilt. Het... Verhoogst? die kennen we. Is niet dit? Jazeker. Dat is Liesje de Jong. Maar die is toch die kruipel. Ze was het niet. Maar een jaar of drie geleden is ze zo getrapt en geslagen door een zeeman... dat ze met een heupfractuur in het ziekenhuis... is ja. Ze hebben er meer dan een jaar naar gedokterd... maar ze heeft er toch een vergroeide heup van overgehouden. In de tijd had ze geen beschermer... maar nu woont ze al meer ruim dan een jaar... met een man op de oude zijt Achterburg nou, Als ik dat prentje zo bekijk... moet ik zeggen dat ze beslist niet een van de oh, oh. lelijkste de vak is. Nee, het is wat je noemt een Hij Het is al heel wat op man opgesneuveld. Hoe oud is het? Uh, volgens de kaart is... ze uh, 24. met de hout. Oh, ben jij het lekker? En? Ja, ja. Oh. Nee, nee, natuurlijk niet. Hé, hey, dat is interessant. Ja, ja. Prima, lekker. Hartelijk dank. Ja, goed. Tot ziens. Lagrange heeft de wagen van Gerdijk binnenstebuiten gekeerd... en hij heeft geen vingerafdrukken gevonden. Oh. Wel veegsporen van handschoenen. Verder heeft hij ontdekt dat er kruidspoeren in het dashboardkastje waren. Het geeft volgens hem inhoud dat er een vuurwapen in heeft gelegen. En dan is er nog iets. Lagard heeft natuurlijk de voorwerpen die wij in plastic zak hadden gedaan... niet goed kunnen onderzoeken. Maar hij is er zeker van dat in de taststukjes cacaobonen liggen. Dat kan natuurlijk van betekenis zijn... Niet iedereen heeft cacaobonen in zijn tas. Toch vind ik het vreemd. Ja. Wat? Nou, dat er geen enkele vingerafdruk op die wagen gevonden is. Ja. ja, dat is natuurlijk gek. Hij heeft alle voorzorg genomen om geen vingerafdruk achter te laten. Maar hij laat wel een lidmaatschapkaart achter in de tas van het deel van de poep. Ja, dat is natuurlijk wel allemaal stom. Maar je moet niet vergeten dat Gerdijk ook van de zenuwen was. Want wie laat anders een tas met ruim 2000 vullen achter? Kijk eens, je moet het zo zien. Die Gerredijk is wel een onderwereldfiguur, maar een echt uitgeslapen penose jongen is hij niet. Nee. In feite is het allemaal dom, brutaal toegegaan. In de eerste plaats heeft hij de auto bij Dries gekocht en zich gelegitimeerd met zijn paspoort. In de tweede plaats is hij met die auto een overval gaan plegen... en heeft hij eens de moeite genomen om er een vals nummerbord op te zetten. In de derde plaats is hij zo stom geweest om die nylonkoos achter te laten. Ja, ja. Zo zou ik al meer kunnen noemen. Ja, maar wat ik niet begrijp, Commissaris, ja. Als, eh, als Gerdijk nou de pistool uit de dashboardkastie heeft gehaald... ...hoe is het dan mogelijk dat hij die lidmaatschapskaart over het hoofd heeft gezien? Ja. Omdat die kaart groen van kleur is. En wat is de kleur van de binnenkant van het kastje? Ja, ook blauwgroen, grauwgroen, waar? Ja, ja, ja. Ja, ja natuurlijk, hij kan die kaart over het hoofd hebben gezien... Hij is die op de bodem van het flesje Zo is het. Maar we laten we onze tijd niet langer verdoen. Wij gaan als de donder naar de oude zijds en eens kijken hoe Lies het maakt. Daar moet het zijn, commissaris. Ja, daar zit ze. Draai je hoofd af als we voorbij lopen. Hm. Zie je het, commissaris. Misschien te weinig van. Hm. Ik heb zo'n idee dat die witte Volkswagen die daar staat van Gerdijk is. Ja, nu kunnen we wel naar binnen stappen. Maar we weten niet of hij is. En als hij er wel is. Als u nou eens aan die Volkswagen ging staan morgen, commissaris. Is het de auto van Gerdijk, dat zal iets hem maar waarschouwen. En dan komt hij naar buiten om verhaal te halen. We weten dat hij graag vecht, dus dat zal hij zich niet laten ontgaan. Voordat hij bij u is, hebben wij hem op te pakken. Goed, doen we. De deur. Hij staat er met met je poten. Ja, rustig hè, Handen op. Politie. Wat zullen we nou krijgen, hè? Wat moet dat? Goeie Geen. Eh, nee, geen wapen, commissaris. Kom, ja, maar naar binnen. maar Naar binnen. Jij mag alles weten. Naar binnen. Hoi. Ja. Komt Als jullie die kloppenpistolen weg willen doen en uh, jullie even de willen laten zien. Wat zijn het allemaal voor rare geintjes? Ze zijn van de politie, en ik ken die twee. Wat is er nou eigenlijk aan de hand? Wat is er voor een spelletje met jullie spelen? Eh? misschien willen jullie eens even duidelijker worden. Dat zullen we. Jij bent toch echt met Ger, hè? Ja, daar ben ik. Zie je mee. Jij gaat met ons mee naar het hoofdbureau. Ik, hè? Waarvoor? Is? Omdat ik hier met Liesje samen woon? Jullie kunnen me niks bewijzen. Jullie kunnen niet bewijzen dat ik van er profiteer... Ik ben een eerlijke handel. Waar is jullie maar als eerste een zoete Daar gaat het niet om, Reggie. Gaat het er wel om? Om moord. Ja, als jullie maar weten dat we er niks mee te maken hebben. Ik tenminste niet. Nee, maar voor Gerrek liggen de kaarten anders. Is het niet Gerdaeck? Wat krijgen we nou? Zo doen we jullie maar gauw op, bij weet nergens. Van. Ja, niet gewoon voor de Oh, je neemt me niet kwalijk. Als je zomaar van moord beschuldigd wordt. Wat was het dan eigenlijk voor een moord? Wanneer is het dan gebeurd? Vanmiddag. En waar? Bij de N.V. Jacobs, de bank aan de spuistraat. Die ken jij toch zeker wel? Oh. En, eh... Uh, wie is er dan vermoord? De hoofdkassier is na een liefstal in de kelder doodgeschoten. Nou, Gerrit, Heb jij niets te zeggen? Ik, hè? Waarom? Ik weet nergens vanaf. Wat, wat moet ik zeggen? Oh, misschien wil je ons vertellen dat je daar gewerkt had. Hè? Huh? Ja. Ik heb daar gewerkt. Wat zou dat? Hè? Huh? Dat, daarvoor heb ik op een ander kantoor gewerkt. Als er ook iemand vermoord wordt, mocht dat zeker ook gedaan hebben. Kende jij die hoofdkassier, Ja Jazeker. Maar voor mij net die honderd jaar mogen worden. Waar ben jij eigenlijk geweest vandaag, Gerda? Ik heb mijn hele dag rot gewerkt. Tot hoe laat? Tot half zes. Waar werk je eigenlijk, Gerda? oost verdal schade. Zo. En uh, werk je bij een baas of voor jezelf? Voor mezelf, als je het goed vindt. Ik heb daar een bedrijf. Wat heb je dan voor een bedrijf, Gerda? Ik handel in speel... Kijk eens, Zand. Speelzeeën toch? Jazeker, het mag gezien worden ook. Alles eerste kwaliteit koffie en cacaobonen. Juist, juist, cacaobonen ook. Ja, en geen zoiets twee weten wil? Nee, dat twijfel ik niet aan. Ja, er zal wel eens een heel baaltje tegelijk opgeveegd worden. Maar zou mijn speel verkopen? Hè? Waar is die zaak van jou precies? Op de Oostelijke Handelskade, gezegd. Ja, maar waar precies? Kennen jullie de paardenhoek op de handelskade? Ja, die ken ik. Ja. Nou, daar staat zo'n plaatijzeren schuur. Nou, die is van mij. En daar heb jij gewerkt? Ja, de hele dag bonen gezeven, de kwaliteit gesorteerd. En je een portia. Tot half zes. Ja, dat hebben ik toch gezegd. Geef mij die sleutel van die loodses. Die kun je krijgen, alsjeblieft. Kijk jij hier even rond, Dick. En karel. ga jij de wagen halen? Dan gaan we naar het hoofdbureau. Ja. Ik zou je zeggen, Gerrit, dat ik op het hoofdbureau voldoende bewijzen heb... om je aanhouding te rechtvaardigen. Het is maar dat je het weet. En die bewijzen zou ik dan wel eens willen zien? Je krijgt ze te zien, Gerrit. Maak je niet ongerust. En ik? Wat moet ik? Ik kan toch zomaar niet mijn vinden het huis halen? Maar nee, met u gebeurt niets. Wij hebben alleen met u uh... <coughs> vol te maken. Nou, zeg, kom nou. Niks bijzonders te vinden, commissaris. Dat had ik ook niet verwacht. Het is maar voor de goede orde. Als je maar weet, dat ik er een advocaat bij al. We zullen er rekening mee houden, hè, Rijk. Je hebt natuurlijk recht op rechtskundige bijstand. Nou, komen we mee naar de wagen, jongens. Dus die jongens... Zo, dat gaat lekker vlot. Nou, voor mij niet stuk vlot, commissaris. Je kan maar geluk hebben. Hé, wat oud. Breng me even die plastic zakken spullen. Op mijn kamer, ja. Hoe zit je nou te kijken, Dick? Voel je je niet lekker? Oh, ik voel me lekker genoeg. Maar deze zaak zit me niet lekker. Hoezo? Smiddels om vijf uur wordt er een overval gepleegd. En voor twaalf uur nachts hebben we de daardoor te pakken. Oh, mooi, je kan het wel, niet? Ja, als je het maar is. Daar is voor mij geen twijfel aan. Nee, ik te zien niet, maar uh, het ligt allemaal zo erg voor de hand, hè. Hij laat een kous achter in de partiersloge. Hij koopt een auto op zijn eigen naam en gaat daarmee de overval plegen. Hij zet de wagen neer op de oostelijke handelskaart en vertelt ons dat hij daar een bedrijf heeft. Als we hem daar uh, omvragen, dan geeft hij zonder enig protest de sleutel af van de loods. We vinden in die wagen een thuis met een deel van de poed en een stuk of wat kakaabonen. En als we hem dan vragen wat voor handel hij heeft, dan zegt hij We bereid, er was één koffie en kakaabonen. Voeten wat ik bedoel, commissaris? Het gaat dan allemaal zo erg makkelijk, hè? Ja, dat is wel zo, maar deze jongen is 24 jaar. En alles kun je zien dat die hele overval door een dilettant is uitgevoerd. Een beginneling in het vak. Die bovendien op van de zenuwen was. Vandaar al die fouten die hij gemaakt heeft. Maar uh, we zullen hem nog wel eens aan de tand voelen. Ja. Laat hem maar binnenkomen, Karel. Ja. Laat die geld even binnenkomen. Zo, Gerrit. Dus jij blijft ontkennen dat je iets met die overval bij de RV Jacobs en met de woord op de hoofdkassier te maken hebt gehad? Ja, dat heb ik gezegd en ik dacht wel dat het duidelijk geweest was. Geef mij die plastic zakken aan, Dick. Ja, hier is Gerrit. Dank je. Ken jij die tas die hier zit, Gerdek? Ken en een, ken is twee? Ken je hem of ken je hem niet? Hij lijkt op de mijne. Dan zullen er zullen wel meer in de handen zijn, denk ik, hè? Zo. En dan nou moet je eens naar deze plastic zak kijken. Daar zit een kaart in. Een lidmaatschapskaart van de Moonlight Club op het Rembrandtsplein. Daar zullen er ook wel meer van zijn in de wereld. Maar deze is toevallig gesteld op naam van E. Gerdek. Hm. ja. Die kaart is van mij. Daar kun je, je toch niet onderuit, hè? En zijn dat al jullie bewijzen die je tegen me hebt? Hoe komen jullie dan? Weet je dat niet? Nee, geen idee. Die tas en die kaart hebben een auto gevonden. Oh? Nou, hetzelfde. Het. Die auto is gebruikt door de man die in koelenbloed de de Meijer heeft doodgeschoten. Nou, dan moeten jullie die kerels ook niet mij. Mee. Je meent het. Ja. Die kaart is van mij en die tas die lijkt me te mij, maar een bewijs is het niet. Die kaart ben ik al meer dan een jaar kwijt en degene die die auto gebruikt heeft, nou, je moet ook mijn kaart gehad hebben. Die is knap bedacht. Omdat je naam erop staat, ga je er niet onderuit... en dan ga je beweren dat je hem al een jaar kwijt bent. Dat geloof je toch zelf niet, is het wel. En toch is het zo. En ik blijf erbij ook. Goed, gerek, goed. Maar we hebben nog andere bewijzen tegen je. Maar dat hoor je nog wel. Voorlopig blijf je hier in bewering. Oh ja? Maar dat gaat zomaar niet. Dan heb ik geen genoegen mee. Dat is ook niet nodig, gerek. Maar blijven doe je wel. Maar oh, je hebt geen schrijver van bewijs tegen me. Genoeg, gerek. Pardon. En even van mij aan dat ik weet waar ik het over heb. Laat hem maar naar het celhuis brengen, Dick. Ja, maar dat neem ik niet. Ja, ik, heb niet ik ga me beklagen. Nee, nee, al nee, al te te ja, ik heb je de lijst. Dat ken je wel tegen ja, de Dank u, jongen. Hm. Die tas lijkt op de mijne en die kaart ben ik al een jaar kwijt. Maar hij vergeet dat hij zich bij de aankoop van die auto gelegitimeerd heeft. Maar dat komt nog wel. Ja, en de spuurhond zorgt voor de rest. Voor mijn gevoel loopt het snel naar een oplossing. Ons geluk is feitelijk geweest die knapen met die bestelauto. Als die niet dat plannetje van die afpersing hadden gehad, nou, dan waren we nou nog dus niet veel verder geweest. Ja, aan die verklaring van de directeur dat die een man in een donkerblauwe voort had zien springen, hadden we niet verhelpt. Ja, we hebben veel geluk gehad met deze zaak.